De factor Ariadne. Een spel van Werner Alexander. Vertaald door Kees Broos. Regie Ad Leuplof. Theseus en Ariadne. Een van de veel roemste mythen uit het grootste verleden van Griekenland. Hij was de held die het opnam tegen de gevreesde Minotaurus. ...in het labyrinth op Kreta. Zij was de beeldschone prinses die hem daar behield. Hun huwelijk moest gesloten worden in de hemel. Of tenminste, op de berg Olympus. Maar... Thuis! Was dat werkelijk nodig? Als ik een sterveling was, zou ik een barstende hoofdpijn van krijgen. En als je dat niet bent, krijg je er geen hoofdpijn van op. Ik hou van een stijlval op, Komt... Kleine geesten houden van kleine dingen. Ja, misschien houden ze daarom wel niet van corpulente godinnen. En wel van menselijke sletten. Hallo, oh, hallo, hallo. Er is toch geen wasje gekomen in de fase der vriendschap op deze prachtige ochtend? Vader thuis. Mag ik me er misschien met een enkel woordje in mengen? Waarom niet, potijden? De rest van de conversatie van mijn geachte echtgenoten kennen we Inhoudelijk vol herhalingen, een belachelijke stijl. ...en onverzetelijk in een vasthoudendheid aan de waarde der burgerlijkheid. Een vrouw die op elk gebied ontoegevend is... ...moet voor jou een zeldzame ervaring zijn, Echt echtgenoot. Ervaring, dat is een sleutelwoord, madame. De kwaliteiten welke in een man schuilen zijn belangrijk, daarmee ben ik het eens. Maar ik zeg altijd, geef mij maar een man met ervaring... ...waarmee hij die kwaliteiten zo goed mogelijk kan benutten. Ik kwam gisteren toevallig iemand tegen... Oh, heb je weer een nieuwe held ontdekt... Hij deed me denken aan iemand. Het is alweer zo'n twee eeuwen geleden... ...tien jaar meer of minder is van weinig belang... ...dat we iemand ontdekt hebben. En plotseling loopt daar die jongen. Knap, goed gebouwd... ...en hij bewoog zich elegant. Ja, toch niet weer zo'n reus met een heleboel tanden en haar, hè? Ach, geloof me. Dit is iets geheel anders, Thaas. Mijn oordeel in deze is volledig objectief. Een familielid, neem ik aan... Nu het vraagt, Ja, mijn zoon, Thesuis. Jouw zoon? Ah. Ik dacht dat Thesuis de zoon was van Igea van Athene. Deze dingen lopen soms een beetje dubbelzinnig door elkaar, Vindt Ik vind dan... het verachtelijk. Wat een voorbeeld geven jullie goden aan de wereld. Ja, daar zijn we niet voor hier. Wij zijn standaard voorbeelden en geen mythologische helden. Mijn zoon zou een verdot goede mythologische held kunnen worden... Hij is nou niet bepaald een academicus, maar hersenen zijn ook niet alles. Ik zie werkelijk het nut niet in van deze helden zagen. Als godin van het huwelijk en het huiselijk leven... ...vind ik dat ze enkele mannen onttrekken aan hun gezinsplichten en hun verantwoordelijkheden. Het hart behoeft nog immer een taal, hera. Helden maken deel uit van die taal. En het is in ons belang de normen te creëren die de mensen moeten hanteren. Eh, wel, Poseidon, eh, blinkt deze huis ergens in uit. Als ik je vertel... Dat men al over hem spreekt als de belichaming van alle Atheense deugden, hoef ik je verder niet te zeggen. Nou, daarmee verkoop je hem nog niet in het nageslag. Is hij goed in sport? Gisteren heeft hij nog een zeer zwaar rotblok opgetild. Nou, nou, dat is opwindend. De meter liefje. Je ziet er zeer genaakbaar uit vanochtend. Dank je, ik doe mijn best. Waar hebben jullie het over? Je echtgenoot heeft Teesuis voorgesteld als onze nieuwe held. Hij is de belichaming van alle Atheense deugden. En zijn bastard. Ik hoor dat de jongen geweldig is in het rotse verplaatsen. Dat is niet zo gemakkelijk. In tegenstelling tot zijn moeder. Uh, genoeg. Uh, Poseidon, soms al zijn prestaties maar eens op. Uh, hij is over land van Troizen naar Athene gereisd. Het is gevaarlijk daar bij de landdenken, weet je. Het ...heeft een razend geworden zeug Nou, ah, waarom zit ik opgescheept met deze boerin? Hm. Ze is net zo platvloers als de aarde waar ze voor staat. Vandaag of morgen laat ik mijn zee overstromen... ...en ik voel je gewoon weg uit de schepping. Ik vermoord je. Dat kan niet, schat. Ik ben onsterfelijk, wist je nog wel. Wij blijven allemaal eeuwig in leven. Om hier even vol verveling weg te zitten kibbelen. Oeulogjes spelen met de stadstaten, bastaard verwekken... die met hun hoofd in de wolken lopen... maar niet weten waar ze voeten neer moeten zetten. En je beseft toch wat je ons vraagt met je zo te doen, wie waar, Poseidon? Een held van de maken? Ja, een ster van hem maken. Een licht dat door de eeuwen heen straalt... om de mensen te tonen wat het ideaal is. Het zal hem niet gemakkelijk vallen. Ja, een mythologische held mag per definitie nooit iets schandels of gemeens doen. Hij mag gruwelijk kwaad worden of eerstelijk uitzien, tragische vergissingen begaan... ...maar kleinzielig zijn of ontrouw of kleingeestig of gewoon, uh, gewoon menselijk dus, nee. Hij mag nooit iemand teleurstellen. Hij is gedoemd levenslang edelmoedig te zijn. Hij zal eenzaam zijn. Juist, en niet zal hem duidelijker afscheiden van zijn medemensen. Nee. Zo moet het ook. Uh, maar dat is onze zorg niet. En? Hoe dan? Wat heeft dit toonbeeld van volmaaktheid nog meer gedaan om het lot te verdienen dat wij van plan zijn hem toe te bedelen? Hij heeft een gemene kreupele man gedood. Een kreupele? Nog een smakeloos. Vindt uh, ik. Geen kreupele meer voor zij doen. Ik zal eraan denken. En verder heeft uh, Theesuis nog een reus afgemaakt. Een erg slechte. Die bond steeds het toppen van dennenbomen vast aan de grond, uh, maakte de armen en benen van zijn slachtoffers eraan vast. En dan snijdt hij de touwen door Oof, en... Zandere mensen kunnen uiterst onplezierig zijn. Wij zijn ook niet mis. Herinner je nog dat Cronus zijn vaders ballen afsneed? Ik dacht dat de wereld zou vergaan. is de wraak van de boze zuid niet. Nee, maar niet kwalijk. Ik vergat even dat het jouw broer was. Uh, Poseidon, dit is allemaal zo, uh, zo gewoon. En hij heeft een struikrover gedood. En, en, en, en hij heeft een worstelwedstrijd gewonnen. Zometeen vertel je ons nog dat hij een kei is in de discus werpen. En hij heeft ook afgerekend met die sadist... die de gasten altijd een stukje korter maakte... zodat ze in zijn kleine bedje pasten. Dat is alles? En voorlopig wel, ja. Nou, ik vind het saai. Ja, mijn duifje. Wil je ons het genoegen van jouw mening schenken? Het klinkt veelbelovend, vind ik. Je merkt dat de jongen zijn best heeft gedaan. En wat vond jij het... Indrukwekkend, lieveling. Ja, ik. Ik kan niet iets in het bijzonder noemen. Voorzijdom, ik vind mijn echtgenote onfeilbaar in dit soort zaken. Ik vrees dat Theseus niets gedaan is dat gedenkwaardig is voor een doodgewone alledaagse geest. Voor een mythologische held is hij een verdomd goede gewichtsheffer. Geef hem wat tijd. Hij is jong. Een bejaarde held. We hebben iets nodig dat tot de verbeelding van de mensen spreekt. Mm. Uh, waar is Theseus nu? Op het eiland Creta. Daar is nu een offerfeest aan de gang. Jonge meisjes en jongens uit Athene. Die geven ze te eten aan de een of andere monster dat ze daar hebben. Een minotaurus. En die gaat Theesuis dood, hè? Darme beest. Hij is zo oud als de burger. Je kunt beter zeggen dat hij maar zijn lijden gaat verlossen. Uh, wat stel jij dan voor? Je moet alles een beetje oppeppen, Een hoop geweld met een weinig seks. Moeder aarde. Het Het is gek. Ik ben niet al die eeuwige godin van de vruchtbaarheid geweest zonder te ontdekken wat de mensen werkelijk interesseert. Uh, om een ethisch ideaal in een ideale persoonlijkheid te realiseren is het inderdaad noodzakelijk dat mensen hem als echt en concreet ervaren. Neem nou maar van mij aan dat de eerste man nog geboren moet worden die geen prijs stelt op ze nu en dan in klein verzet. Uh, goed dan, uh, zoek een foutje voor Tesas, Poseidon. Wie dan? Ah, dat doet er niet toe. Lopen genoeg meiden om. Uh, apropos over meiden gesproken, ik heb niet de hele dag de tijd. Echt genoeg? Ja. Uh, kom maar terug als je een hobby voor die jongen gevonden hebt, hè, dan bedenken we het volgende bedrijf. Nou, dag allemaal. Vergadering gesloten. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Ariadne. Koninklijke hoogheid. Ik ben... Oh, ik weet wel wie je bent. Prins Theseus, de belichaming van alle Atheense deugden. Zo sterk zou ik het niet willen zeggen. <laughs> ik wel. Ik vind je fantastisch. <hums> Prachtig paleis hebt u hier. Je beantwoordt ruimschoots aan de verwachting. En zo dapper om vrijwillig oog in oog te treden... ...met de dood die levensgroot op de loer ligt in het labyrinth. We doen ons best. En je offert jezelf op. We hopen op het beste en we bereiden ons voor op het ergste. Hoe bedoel je? Morgen gaan we proberen dat krenk te doden. Je zult niet de eerste zijn. Maar misschien wel de laatste. Misschien wel. En dan? Terug naar Athene, naar huis en haar. Iemand om hem op te stoken? Mm, ik sprak in het algemeen. Ach, gelukkig. <tie> Hoe dan ook. Het ziet er niet naar uit dat wij elkaar nog zullen zien. Ik kom hier ook niet zozeer op visite. Ja, maar nu je toch hier bent, en ik ook... Jij hebt weinig problemen met verlegenheid, hè? <tie> ik heb zo lang gewacht. Prinses. Ariadne. <tie> <tie> Ariadne, weet je vader dat je hier bent? Hij weet amper waar hij zelf is, de Arnie. Hm, ja, ik heb wel eens wat gehoord, ja. Werkelijk? Hm. Zelfs in Athene? Ja, ja. Nog, geen gepieker nu. Laten we het over ons hebben. Ariadne. Ja. Ik ben een beeldschone prinses en jij bent een knappe held. Daar schuilt een zekere logica in. Er lijkt ons nog maar een kleine geit in de weg te staan. Zou je het overleven, morgen? Ik ben, bij wijze van spreken, aan de goden overgeleverd. Praat je altijd zo? Hmm, alleen, wanneer ik me geneer. Ik geloof niet dat we daar nou tijd voor hebben. Wij vluchten samen. Er ligt een schip klaar in de haven. Dat kan ik niet doen. Nee, dat verwacht ik al. Ik ben hier om een opdracht uit te voeren, Ariadne. Zolang die Minotaurus hmm. in leven is, zijn er levens van Atheners in gevaar. Dan nemen we die anderen ook mee. Het principe blijft hetzelfde. Alle kwaad dient uitgeroeid te worden. En dat moet jij doen? Als je het zo wilt stellen, ja. Precies wat ik dacht. Zo onschuldig als een pasgeboren kind, zo eerlijk als de dag lang is, en net zo morsdood als schapenvlees. Zonder mij. Dank je. Ik heb enige ervaring op dit gebied, weet je. Oh ja, maar je bent hier op Creta. Die recht-toe-recht-aan benadering werkt hier. Niet. Jij doet anders goed je best. Nou, daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. Ik ken het labyrinth. Jij. Niet. Ha! Een doolhof van onderaardse gangen en een monster. Ik dood het monster of het dood mij. Het gevaarlijkst is het labyrinth zelf. Het vuil van eeuwen kleeft er aan je voeten. Het er van de stank en de muren zijn glibberig en er is niets waar je je aan vast kunt houden. Je raakt er gewoon de weg kwijt van pure misselijkheid. Vertrouw op mij, Theesuis. Laten we dit samen doen. Ik ken je nauwelijks. Je moet vanavond het labyrinth ingaan. We hebben vanmorgen plechtigheden georganiseerd. Oh, jij hecht wel aan pracht en praal, hè? Ja, en, en die anderen dan, die met me meegekomen zijn uit Athene? Ik zal ervoor zorgen dat ze je opwachten als je uit het labyrinth komt. Je bent er nogal zeker van, hè, dat ik eruit kom? Hm. Jouw geschiedenis komt niet hier reeds tot een eind, deze. Zullen we gaan? Heel fraai. Een mythe in de maak. Dat loopt toch wel goed af met mijn zoon? Zal ik hem een handje helpen? Ach, laat hem toch met rust. Hij moet toch eens volwassen worden. Ik herinner me helemaal niet dat ik ervoor gezorgd heb dat ze hem helpen. Het lijkt me nogal een drammerig kind. Ja, maakt toch geen enkel verschil. Maar een held moet toch op eigen benen staan. Daar gelden algemene normen ja, voor. Ik ben het toch niet om diploma's uit te reiken? Deze is hoeft niet hoger op. Hij moet een levende legende worden. Om te voorkomen dat hij een dode legende wordt, moeten wij hem daar beneden helpen. Ach, schei toch uit met dat gezeur. Waarom? Nou, Zoveel valt er niet te lachen hierboven. Nou, laten we maar even een kijkje gaan nemen, hè. Heeft iedereen zijn mantel voor onzichtbaarheid aan? Hij moet nu juist het labyrinth binnengaan. zei Oef, hier is enigszins sprake van tegengestelde belangen. En, en de moeder van de Minotaurus was... Nou ja, laten we het daar maar niet over hebben. Nou. Zou Ariadne weten dat het haar broer is? Die kratensers toch? Het kan allemaal geen moer schelen. Maar nee, is heel lief. Ik zal er iets moois sturen uit dat denen. Niet te duur, maar toch smaakvol. De credenzes zien toch het verschil niet? Als het maakt welke kleuren heeft, is alles mooi. Is dat niet het geval? De schilders zijn het over. Ze schilderen zelfs strepen op gebouwen van vijf verdiepingen hoog. Dat vraag ik je. <tie> leeshuis weet, hoe Ariadne eruit ziet onder al die make-up. Aha. Aha, de bocht naar links. Hm. Zo zo, half man, half stier. Welke helft zou op zijn vader lijken? Als het de voorste helft is... ...zal ik met mijn lendendoek naar hem zwaaien. En als het de andere helft is... <laughs> ...zo. Alweer een bocht naar links. Ah. Ah. Het is het stil hier. En donker. Ah. Stel je voor... ...dat hij voorbij de volgende bocht staat. Kwijlend... ...uit zijn stinkende muil... Met opengesperde neusgaten om de geur van warm vlees op te kunnen vangen. Hé. Hey. Hé, hey, alweer een bord naar links. Wacht eens even. Ik loop een randje. En van Ariadne Stoutje is ook niet veel meer over. Was er maar een. een opening. Een doorgang het met een vies. Oh, Helemaal verrot. <kwijnt> Waar zijn mijn vuursteentjes? Vuursteentjes. Ik moet licht hebben. Ah. Poseidon. Poseidon. Als u mijn vader bent, help me dan. Laat me hier niet sterven in het donker. Geef me wat licht. Dank u. Dank u. De lange spier in het hol van het monster. Hera, vrouwen Hera, help u nu met deze zoon. Zeus, als in de Zeus, zie neer. Ariadne. Oh, is huis. Oh, ik vind je geweldig. Waarom? Waarom heb je het me niet verteld? Oh, dan was je niet naar binnen gegaan. Wil je dan geen levende legende zijn? Een namaakmonster. Nou, oh, niet helemaal. Een koe. Een opgezette koe. Ja, maar een hele grote opgezette koe. De beroemde Minotaurus van Creta. Ja, hij was dood gegaan. We moesten wat doen. Het, het was een trekpleister. Maar, maar het offerfeest morgen... De voortekenen bleken slecht te zijn. Het zou afgelast worden. Daar zijn we helemaal vooruit Athene gekomen. Ach, iedereen wist dat je het per se wilde proberen. Dus. En, en, en als ik het wel in was gegaan naar het monster, wat dan? Oh, ik denk dat ze dan een van de jongens vooruitgestuurd zouden hebben. Oh, dus op deze manier was het veel leuker. Een paar zorgvuldige, kozen getuigen. Daar, ja, die hebben daar in het maanlicht. Morgen klinkt jouw naam over de hele Peloponnesus... als de man die de Minotaurus verslagen heeft. Het allerleukste is dat we niemand een levend monster hoeven te laten zien. Maar ik heb hem niet gedood. Hij was nee, gewoon nee. gestorven. Ach, zit nou toch niet de muggen, muggenzichten? We moeten op weg, deze huis. Je vrienden wachten op het strand bij de boot. Kom mee. Maar Ariadne, me... kom mee. Heer Theezuis! <truimert> Zuis zijn gedankt! Heer, u bent gewaar! <truimert> <truimert> het is hem gelukt. Hij heeft een Minotaurus gedood. Ik heb een hand! Ik moet voor u veranderen terug, kinderzoon. Ik heb het varken gehoord. Dat was heel genereus van je, koris. Maar Ja, ik zal zien wat ik kan doen als we in Athene zijn. Ja, dat hoeft echt niet. Is wat... de Minotaurus echt dood? Ja, dat kun je wel zeggen, Men maar... Men kan gerust zeggen dat onze prins de belichaming is van alle Atheense deugden. Coris! Onze vaders zullen niet langer de hemel aanroepen met een geweeklaag. En onze moeders zullen de aarde niet meer overspoelen met hun tranen. Athene hoeft niet meer te rouwen om haar zonen en, en, en maar... haar dochters bewenen. Inderdaad, maar ik zou er toch op willen wijzen... ...en het dat... ...Seeshuis, onze nobelste, dapperste, moedigste... Zo is het vallen... wat genoeg, is. Het verdient enige uitleg De dat... De ochtendgloos, huis. Het is tijd om uit te varen. We gaan niet weg zonder dat... ...heer, heer. staat er mij toe. Prinses Ariane. Namens ons allen... ...wil ik u graag onze oprechte waardering uitspreken... ...voor alles wat u gedaan hebt. Bravo, bravo! Ik ben ervan overtuigd... ...dat wij allen ermee instemmen... ...wanneer ik zeg... ...hoe wij genoten zouden hebben... ...van uw schitterende eiland... Indien de omstandigheden anders geweest zouden zijn. Een heerlijke. En we willen u, en we willen u alle succes voor de toekomst toe wensen. En we hopen dat wij elkaar zullen weerzien in gelukkiger tijden. Drie hoera'sjes voor Ariadne. Iep, Iep, Iep, Iep. Ik ga met jullie mee. Wat? Ha? Ha? Ik heb mijn leven op het spel gezet om je te helpen. Ik kan niet hier blijven met mijn vader Thorin in het vooruitzicht. Die heeft jou uit het paleis gesmokkeld. Wie heeft dat van dat touwtje bedacht om je uit het labyrinth te leiden? En wie heeft de boot gestolen? En wie heeft ervoor profiand gezorgd? En wie heeft de wijn meegebracht? Daar zit het in. En de Minotaurus? Oh, mijn broer. Huh? Er komen ja. een stel mannen met speren naar het strand gerend oh. tegen. Ariadne. Oh, ze vermoorden me. Ze vermoorden me. Ik kunt de geestelijke gezelligheid van mijn vader. Je mag me niet in de steek laten. Dat kan je niet doen. Ja. Dus, oh. Instappen allemaal. Oh, deze. Ik vind het Ja, dat weet ik, dat weet ik. Rie uit. En één. En twee. En één. En twee. Onder steil Zet het tel vast, koning. Weet iemand de weg naar Attica? Nou ja, maakt niet uit. We stoppen wel ergens onderweg om het aan een orakel te vragen. Vader Poseidon, geef ons wat wind, die onze zee overdraagt. Leven, Nino! Leven, Nino! Leven, Nino! Leven, Nino! Ik heb die jongen van me een windje gestuurd. Je verwent hem. Ariadne is met ze meegegaan. Hmm. Interessante ontwikkeling. Een opdringerig type. Als godin van het huwelijk vind ik dat jonge meisjes hun plaats moeten weten. Als godin van de vruchtbaarheid vind ik dat jij al wet bent. In tegenstelling tot jou, lieve kind... ...hecht ik evenveel belang aan de gevolgen als aan de daden. Ariadne moet heel wat rollen vervullen. Dochter, zuster, moeder, vrouw. En prinses van Creta. Een dynastieke verbindenis. Ja, de vereniging van Attica en Creta. Kunnen we de politiek er niet voor één keer buiten oh, mijn houden? Een man is van natuur en een politiek dier. We houden mensenlevens verstoren doet mijn man niets liever dan politiek bedrijven. Dat is hetzelfde. Koning van Griekenland. Griekenland. Ja, zover is het nog niet, geloof ik. Een vereniging van belangen, mogelijk een militaire eenheid. Misschien een gezamenlijke landbouwpolitiek. En Ariadne dan? Stel die niet mee. We creëren een held, we vinden een vrouw voor hem die toevallig voorhanden is. En dan vergeten we haar. Waarom kunnen meiden nu niet het naam maken? Wanneer mannen onder elkaar goed nog kwaad spreken over een vrouw... ...is dat de grootste eer die haar gebeurt van? Oh. dat dat een kerel gezegd heeft? Ik wil niet dat Ariadne gewoon de vrouw wordt van de een of andere held. De boot in op Creta en Athena eruit... ...hup het bed in met deze is nou en dat was het dan. Ach, wat kan jij toch grof zijn? Vrouwen willen graag weten waar ze staan. Je bedoelt dat jullie graag willen weten waar ze staan. En we weten allemaal wel waar dat is. Ach. Laten we ons allen de meter een plezier doen. Een kleine concessie. De toekomst van Thesars ligt natuurlijk in onze handen... maar Ariadne mag haar eigen geschiedenis maken gedurende één dag en één nacht. In Athene nemen wij de loop der gebeurtenissen dan weer over. Hm, ik geloof dat dat meer vrijheid is dan de meeste vrouwen ooit zullen hebben. Beloof je dat je je niet meer zult bemoeien? Op mijn woord. Poseidon, zoek een veilige haven waar het schip vanaf kan gaan liggen. Uh, waar zijn ze in de buurt? Bij het eiland Naxos. Ah, het voortdurende lachen van de golven der oceaan. Mm, dat klinkt mooi. <laughs> ik wou dat ik het bedacht had. Wie dan wel? Oh, de een of andere Griek. Mm. <coughs> het met rozen bestrooide veld. De zee zo zwaar als wijn. Het luisterrijke licht op het verzilverde voorgebergte. Als tere andere strepen op afvoeding. Dat vind ik mooi. Wie zei dat? Ik? Ariadne, <lacht> ik heb eens nagedacht. Oh ja? Je <lacht> hoeft je niet ongerust te maken. Er zal voor je gezorgd worden. Ik weet dat je vader een beetje van streek zal zijn op het ogenblik, maar. Tja. Ik kan momenteel niet te veel in details treden. Je moet weten dat je veilig en gezond teruggebracht zult worden naar Creta. En ik beloof je dat het een ander Creta zal zijn dan het eiland dat je achter hebt gelaten. In welk opzicht? Er werd al over gesproken toen ik wegging. Kleine plaatsen als Creta hebben nauwelijks levensvatbaarheid in de moderne wereld, weet je. En wat zijn jouw mensen van plan? Als we tot een akkoord zouden kunnen komen. Een soort samenvoeging. Je hoeft alleen maar op de kaart te kijken om te begrijpen dat dat zinnig is. Op een kaart wonen geen mensen. Er zullen er altijd zijn die kleinschalige belangen stellen boven het bredere concept. Maar met een stevige organisatie zou er een bepaalde rationalisatie plaats kunnen vinden. Hm. Hoe denk je dat dat kan gebeuren? Ik wil je nu niet vervelen met technische details. Nee, probeer het toch maar. Uh, er moeten onderhandelingen begonnen worden. Mm -hmm. En als die mislukken? Dan is het misschien noodzakelijk een en ander te bespoedigen. Door het leger erop af te sturen. Op dit ogenblik zou het uiteraard niet verstandig zijn. welke overweging dan ook buiten beschouwing te laten. over wat er zich in de toekomst kan voordoen. Zo. Heb je een diplomatiek huwelijk overwogen? Oh, de wind is van richting veranderd. Ariadne. En het schip draait om. Ben je verloopt? Ik ben met niemand gelieerd. De goden zijn overal. Wij moeten trouwen. Oh ja? Mijn vader, koning Aeneas, zei nog voordat ik wegging uit Athene... dat het tijd werd dat ik ging trouwen. <laughs> Wat gek. Dat zei de mijne ook. Uitstekend. Wonderlijk toch hoe dingen kunnen lopen. <laughs> Jij hebt toch niet uh, veel meisjes gehad, hè? Het is veel te druk gehad met reuzen doden, met grote zwijnen afslachten en met rotsblokken optillen. Rotsblokken? Ja, ik heb gewoon weg geen tijd gehad om te, te, te voor iets anders. <tie> maar ik moet zeggen, van alle meisjes die ik tegengekomen ben, volg je me? Ik volg je. Ja. Ja. <tie> <tie> We zijn in een haven. Wat kunnen we worden, iedereen? Kronis, laat het grootsteil zakken. Oostervoeren, achter vastmaken. Oh, het is een eiland. Oh, een olijfgaard op de heuvel. Tot de tempel. Laten we mij naar boven klimmen, Ariadne, en er een offer brengen aan de goden. Oh, als dankzegging voor ontvangen gunsten? Of die we nog zullen ontvangen... Het lot, alsjeblieft. En ik dacht nog wel dat het geen enkel verschil zou maken als ze met rust liet. Ik had liever gehad dat ze eerst getrouwd waren. Hoe lang blijft die op nacht zoals blijven? Alleen vannacht. Ik wil verder met deze politieke ontwikkeling. Ja, en voor hun familie durft het ook niet. Die arme oude Inheer zit daar in Athene af te vragen of zijn zoon het ontbijt voor de Minotaurus is geworden is, of niet. Ze hebben we afgesproken dat ze de zeilen van het schip zouden veranderen van zwart in wit als het deze huis het overleefd had. Zodra het schip aan de horizon verschijnt, weten ze al dat alles goed afgelopen is. Zullen we naar Maxos gaan? Nee, nee, laat uw gang maar gaan. Wat kon er nou beter zijn? De wereld krijgt er een nieuw land bij, een grote held, een liefdesgeschiedenis en dat alles in één. Schitterend. het gestort. Ja, door. nou, wa waarom niet? Theezuis ja, is toch nog niet terug. Nog steeds een olijfgaai. Met haar? Wanneer je verliefd bent. We hebben. We hebben tijd en plaats geen betekenis. Nou, dat is niet wat hij hier doet wat hij niet we ook in Athene zou kunnen doen. Wij willen naar huis. We zijn gisteren hier pas aangekomen. Dus hoe lang wil jij op een rotblok midden in de oceaan blijven? Het is egoïstisch. je zou ook eens aan ons moeten denken. Aan ons? Of aan jou? We willen allemaal weg, Kores. We kunnen tegen de avond in Athene zijn. ja, goed dan. Ik zal even gaan zien wat hij ervan zegt. Vullen jullie alvast de waterzakken maar en uh, proberen in het dorp wat, wat uh, kippen of zo te krijgen. Uh, ja, en, en als we ons niks willen verkopen, gebruik je fantasie dan. Kijk maar of er iets uh, van een kar valt. <laughs> Oké. Okay. Vind je geweldig, Tee Oh, geweldig. Hmm. Noem geen enkele man gelukkig tot hij sterft. Op zijn hoogst boft hij. <laughs> Onzin. Wat zijn filosofen toch cynisch. Ah, ik ben gelukkig, want ik hou van jou. Ja. En ik bof omdat je toevallig ook de prinses bent die ik ga trouwen. Ja, dat klinkt alsof er twee van mij bestaan. Dat is maar één, Ariadne. En oh, dat is een prachtige naam. Dezuis en Ariadne. Ah. Zoals Paris en Helena. Helena was een stommeling. Zij kon de Trojaanse oorlog niet voorkomen. De goden bepalen ons lot. Nee, het mijne niet. <laughs> Klein Ariadne. Hey. Kijk me eens aan, kijk me eens aan. Ik ben geboren in Trojzen. Ik had nog niet de helft kunnen dromen van alle dingen die er met me gebeurd zijn. Ik reisde over land naar Athene. Had je iets tegen een boot? Ik moest de reputatie opbouwen en ik mag wel zeggen dat ik een autoriteit geworden ben. Ja, op het gebied van waar men moet overnachten op de Peloponnesos. Al die dorpjes waar ze je uitnodigen zodat ze konden zeggen: hier zou heeft hier geslapen. Dat is meer dan ze hier op Naxos kunnen zeggen. Denk het niet veel dat ze je leven voor je regelen? Nee, daarom ben ik hier. Niemand van ons is vrij om te doen wat hij wil, Ariadne. Ik wel. Ah, jij ook niet. Het was geen toeval dat we samen in die boot terechtkwamen, weet je? Nee, dat was mijn idee. Ja, onze rol in het leven is duidelijk. Daar kunnen we niets aan veranderen. Misschien heb ik niet altijd zin om te doen wat er van me verwacht wordt. Misschien begrijp ik niet altijd waarom ik iets moet doen. Neem nou dat rotsblok bijvoorbeeld. Maar ik ben er heel zeker van dat het mijn plicht is de weg te gaan die voor me ligt. En diezelfde weg is nu ook voor jou. Als jouw vrouw? Natuurlijk. Als prinses van Athene. En, dit zeg ik in vertrouwen, in de niet al te verre toekomst als koningin van Griekenland. Hmm. Vertel eens verder. Is dit voorlopig niet voldoende? Het huwelijk met jou, hoe stel je je dat voor, Theseus? Wat bedoel je? Nou, hoe zal ons huwelijk zijn? Die vraag is toch simpel genoeg? Het antwoord ook. We zullen in Athene gaan wonen, in het paleis. En aanvankelijk zullen bestuurlijke berichten veel tijd van me vragen. Maar later zal ik meer betrokken zijn bij buitenlandse zaken. En daardoor zal ik genoodzaakt zijn in veel weg te zijn. Mm. Maar dan heb jij het huishouden en hopelijk de kinderen. En ja, wat kan ik nog meer zeggen? Mm. Goedemorgen, meneer, mevrouw. Goedemorgen, Corus. Goedemorgen. Een uh, prachtige dag, hè? Ja, dat geloof ik ook, ja met de anderen? Ze worden een beetje ongeduldig, heer. Men vindt in het algemeen dat we maar weer eens moesten vertrekken. Ja, nou, als u daarmee akkoord gaat natuurlijk. Zullen ze uitvaren? Zo oh, gauw al? Oh, we zijn hier al 24 uur, heer. Ja, laten we eerlijk zijn. Er is niet veel te beleven. Ja, ik bedoel, op het strand niet althans. Uh -huh. oh, een beetje vissen, weet u. In het dorp is er ook niet veel te zien. Hmm. En dan zijn er een paar ongerust over hun familie. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Daar had ik niet aan gedacht. Ja, goed dan. Zeg tegen de andere koor dat ze in gaan pakken. Wij komen er zo aan. Dank u, wel. Ja, ga ja, jij alvast maar. We zien elkaar wel op het strand. Ik heb best in een klein ontbijtje. Jij niet? Mm -hmm. Er is nog wat kaas, brood en wijn over. Zullen we het samen met de anderen op het strand opeten? Ik moet nog het een en ander doen voordat we vertrekken. Help me eraan denken dat ik de zeilen verwissel. Ja. ik blijf op Naxos. Wat? Ik ben bang. Waarvoor? Voor jouw verwachtingen. Voor... Ach ja, ach schatje. Dat komt allemaal wel goed. Als mijn vrouw zul je bepaalde plichten en verantwoordelijkheden hebben, oh, ja, maar... ja, ik smacht naar verantwoordelijkheid. En de plicht die ik aan mezelf heb, ken ik maar al te goed. Ik begrijp je niet. Jij gaat bij mij doen wat die reus bij zijn gasten deed. Me op maat snijden, zodat ik in je bed pas. Maar, waar heb je het over? Wist je dat mijn tweede naam Aridela was? Dat betekent de van veraf zichtbare. En in Athene verdwijn ik gewoon in jouw leven. Wat wil je dan? Roem voor jezelf. Iemand die dat begeert is een idioot. Je verbond jouw leven met het mijne op het moment dat je in de boot stapt op Kreta. En ik ontbind het door uit te stappen op Naxos. Waarom ben je dan met me meegegaan? Nou ja, zoals zoveel jonge meisjes wilde ik ook van huis weg. De basis voor heel wat succesvolle huwelijken geloof ik. En heel veel misluktes. Hebben persoonlijke overwegingen hierbij dan geen rol gespeeld? Ik weet je best, Kiesa. We zijn te verschillend. Inderdaad. Jij accepteert dat. Ik kan dat niet. Er is nu al een rol voor me gepland in Athene. Ik ben van Creta weggegaan om de rol die me al opgelegd was... voordat ik geboren was te ontvluchten. Hier op Naxos kan ik mezelf zijn. Ja, je kunt ook verhongeren op Naxos. Nee, de mensen die hier leven verhongeren ook niet. Ik doe gewoon wat zij doen, vissen, jagen en in mijn tuin werken. Ah, vissen, je kunt niet eens zeilen met een boot, laat staan er eentje bouwen. Ha, ha, ha. Het argument van het technische ha. kunnen. Ik weet hoe het werkt, dus dat maakt me tot een man. En dat gaat jou als vrouw je verstand te boven. Waar blijft het tweede argument? De rol van de vrouw in het grote raderwerk. Alle gevoelens buiten beschouwing gelaten die misschien vannacht opgewekt zijn. Je moet toch begrijpen dat een politiek huwelijk bloedvergieten voorkomt? Denk je niet dat je een huwelijk met mij op zou kunnen brengen... om daarmee een oorlog te voorkomen? Denk je dat jij het op zou kunnen brengen... mij enkel onder dwang je bed in te krijgen? Gisteren was daar bijna dwang voor nodig. Ja, toen waren we vrienden. Vrienden? Jij en ik? Ja. Ariadne, het is gepast je te vernederen... om de goden ter wille te zijn. En hij vindt nog een argument. Mannen houden niet van sterke vrouwen. En wijze vrouwen. Wat is er zo vreselijk aan om de vrouw van Theesuis te zijn? Jij vraagt me om enkel en alleen de vrouw van Theesuis te zijn... Zou jij alleen de man van Ariadne zijn? Nou, hoe zou ik dat kunnen? Je weet wie ik ben. Oh ja, deze de belichaming van alle Atheense deugden. Maar al die mythen overgaan, weet je wel? Het ideale leven, het cliché leven. Geen wonder dat de mensen tegen je opkijken. Het klopt helemaal aan de oppervlakte, ja. Geen problemen, geen geheimen, geen angsten. Geen menselijk hart. We zijn zoals de goden ons gemaakt hebben. Nee, we maken onszelf door onze beslissingen. Door onze levens open te stellen voor degene van wie we houden. Door risico's te nemen. Jij neemt geen risico's tegen Je kent anders mijn reputatie. De enige risico's die jij ooit hebt genomen... hadden je alleen je leven kunnen kosten. Door jou te beminnen, riskeerde ik mezelf, Ariadne. Maar ik laat niet toe dat iemand iets anders van me maakt dan ik ben. Ik ben een menselijk wezen. Maar jij hebt jezelf tot iets gemaakt dat... Andere mensen willen, een, een fantasie. Jij hebt jezelf acceptabel gemaakt. Voor jou niet kennelijk. Nee. Spijt me. Ga maar alleen verder. Ik blijf hier. Wat kan ze doen. Mijn zoon. Echtgenoot. Wat in godsnaam? Stilte. Mijn zoon. Mijn zoon is niet goed genoeg. Ik hoop dat ze bedoven wordt onder de mosselen in de branding. Ik hoop dat de tanden klapperen als die van een hond... als ze met haar gezicht in het zand aan de rand van de golf ligt. Dat is niet te geloven. Een jong meisje op haar eentje. Dat kind moest op haar blote knieën alle goden die ze maar kent bedanken... als mijn zoon er alleen maar met een blik waardig zou keuren. Dat is een verstande Jezus is een ontzettend leuke knul en hij is van zeer goede familie. Nou, Ariadne is een prinses. Een prinses. Ik kan je wel vertellen dat niet iedereen zomaar zou aanpappen met een meisje wie moeder een infomaan is... ...die een broer heeft die een halve stier is... ...en een vader die om alleszins begrijpelijke reden stapelgek is. Hou jullie je nou toch eens met hoofdzaken bezig? Denk na. Onze held, onze creatie, ons paradigma. Wat gebeurt daarmee? Ik zal het nog één keer zeggen. Een mythologische held mag per definitie nooit een gemene of schandelijk daad begaan. Dat heeft hij ook niet. Wanneer begrijp je het dan eindelijk? Het is van geen belang wat er gebeurd is, maar wat de mensen denken dat er gebeurd is. Dat is belangrijk. Goed. Theseus vraagt naar Athene, laat op een afgelegen eiland het jonge meisje onbeschermd achter... ...dat haar huis, haar familie en haar vrienden op heeft gegeven om hem te redden. Wat denk je wat voor uitleg de mensen daaraan zullen geven? Dat Thesar deze... een. Precies. En dat is dan meteen het einde van onze dagbare helft. Nou, alsjeblieft, zeg ik het niet. Laat ze eerst trouwen, zei het nog maar mee. Oh, maar ze is zo tegenwoordig, zo zo zo verzwordig. Kom, kom, kalm, hera, hè, niet overdrijven. Laten we dan terugkeren naar het vorige bedrijf. Zelfs een god kan het verleden niet veranderen. Vergeet het dan maar. Zoek een andere knaap met spierballen en maak van hem een legende. Vergeet dat meisje laten denken dat ze gewoon maar kan doen wat ze wil. Oh nee, daar komt niks van in. Dat kan niet. Ze krijgt dan een verschrikkelijke invloed. Valt het jullie niet op hoe het mijn vrouw iedere keer weer lukt... de spijker op zijn kop te slaan met een cliché? Vertel ze maar, zwaarwichtig sieraad van me... waarom we Ariadne haar gang niet mogen laten gaan. Hoezo haar gang niet laten gaan? In de luxe van het onafhankelijke denken. Wat zou er moeten worden van het gezin... wanneer andere meisjes haar voorbeeld zouden volgen? Dat doen ze me toch niet. De meeste meiden willen alleen maar trouwen en kinderen krijgen. Maar het is niet meer hetzelfde als er een alternatief is. Begrijp je dan niet dat er een stimulant moet zijn, een, een aanmoediging om daaraan vast te houden? Uh, wat dan bijvoorbeeld? Een getrouwde vrouw heeft geborgenheid, bescherming en Ach. ze wordt onderhouden. Ach, Hera, jij doet net alsof er grote behaarde monsters op de loer liggen om hun klauwen aan te steken naar elk meisje zonder trouwboekje. Dat is toch zo. In het labyrinth liggen minotaures op de loer. Ze heten angst, eenzaamheid en kinderloosheid. Allemaal monsters, denkbeeldige monsters. Maar zolang je in te gelooft, bestaan ze echt. Ariadne's misdaad is dat ze er niet in gelooft. Zij is een vrouw die niet bang is om op zichzelf te staan. En als er veel komen zoals zij, stort de hele sociale orde in elkaar als een in onbruik tempel. Waarom zou jij je druk maken om wat er op aarde gebeurt? Als dat gebeurt, hoe lang denkt u dat het dan nog zal duren tot ze ons goden in de hemel gaan bekritiseren? Ik ben Zars, de handhaver van de gevestigde wetten. En ik zal ze handhaven, tegen iedere prijs. Ik zal wanneer dat nodig is liegen, liegen en nog het liegen. En de mensen zullen nog dankbaar voor zijn ook. Ze koesteren nou eenmaal de illusie dat de dingen waar ze aan gewend zijn geraakt... ...ook altijd zo zullen blijven. Dood, Ariadne! De metogeloosheid van het onvervulde moederschap... ...heeft u altijd behoed voor grote open lieveling. Nee, ik maak geen Martelares van haar. Ik zal niet toestaan dat de reputatie van Theseus bezoedeld wordt door dus zijn onwaarschijnlijk kwaadwillige verlating. En evenmin dat hij zichzelf opwerpt als de eerste vrouwelijke revolutionair. Uh, laten we het anders in het verhaal dat er sprake was van religieuze onverenigbaarheid. Ariadne is de ernstige priesteres van Dionysos. We zouden kunnen zeggen dat Theseus zich, op schone tegenzin, verplicht voelde haar overtuiging te respecteren. Het vorstelijke en de religie. zieke vroomheid. Heel goed, Sera. Gezeik. Een onontkoombare eigenschap van een leider. Ik zeg gewoon dat ze niet goed genoeg was voor mijn zoon. En daar laat ik het bij. Jullie hebben toch zeker wel gehoord wat er aan de hand is met die kliek van Dionysos? God, waar rook is, moet vuur zijn. Wat is er zo erg aan de waarheid? Uh, welke waarheid? Die overeenstemt met de feiten? Of die overeenstemt met wat de mensen willen geloven. Dat meisje wil gewoon blijven waar ze is. Dat is toch zeer wel mogelijk. Maar een voor de hand liggende onmogelijkheid verdient altijd de voorkeur boven een niet geheel overtuigend klinkende mogelijkheid. Een voor de hand liggende onmogelijkheid. Ik weet niet of ik dat wel snap. Ik wil niet dat er leugens worden verspreid over Ariadne. Dat het toch gewoon een beetje verdwijnen in de, in de mist. Versier maar wat. Dan denken de mensen gewoon dat dat deel van de mythe zoek geraakt is. In het Rijk van de oudheid? Ja, ik ben er zelf ook een paar keer zo geweest. Hm. Een ontbrekend fragment. <laughs> Zou de geleerde jarenlang bezighouden. Ik zie de voetnoten bij de klassieke tekst al voor me. Nou, hier thuis, wat doen we? Het orakel zegt. de prinses vindt haar religieuze roeping. Of pretensische uh, huwelijksplechtigheid ontheilig. Schandaal in hoge kringen. Of. Onopgelost raadsel. We laten het aan de stervelingen over wat ze willen geloven. Zo gaat het met alle mythen. Ah, als de mensen hun eigen agenda's bedenken, gelooft er toch niemand in? Oh, jawel. Het vermogen om te geloven in zelfgeschapen waarheden is enorm. En wat gebeurt er dan met Ariadne en Theseus? Die gaan ieder hun eigen leven leiden. Ariadne verdwijnt in de vergetelheid. Theseus stijgt naar de onsterfelijkheid. We moeten allemaal onsterfelijk zijn, voor zover we kunnen. Het is vreemd, maar de, de stervelingen slagen daar beter in dan wij. Zij zijn het die de ideeën hebben. En het zijn de ideeën die tellen. De ideeën die blijven bestaan. De waarheid komt altijd op de tweede plaats. En zo wordt het ook. Per slot van rekening weet niemand ooit wat er werkelijk heeft plaatsgevonden. Ik zou hier bij je kunnen blijven, op Naxos. Nee, dank je. Ik hoef me niet te voeden ten koste van anderen. Jij weet dat je vol overtuiging de weg zult gaan die voor je uitgestippeld is. Terwijl ik altijd zelf de mijne zou moeten kiezen. Op een bepaald ogenblik kruisten onze wegen elkaar. Nu scheiden ze. Meer valt er niet over te zeggen. Een meisje zoals jij vind ik nooit meer. Nee, als het even meezit Maar je zoekt een gitterende koning zijn. De mensen zullen in jou altijd iets zien dat ze willen zien. Maar wanneer jouw naam op ieders lippen zal rusten, Theesuis, vergeet dan niet dat ik het was die geholpen heeft om daar te plaatsen. Zonder Ariadne bestaat er geen Theesuis en de Minotauren. <laughs> ik ben de enige heldin die niemand heeft hoeven redden. Dat zal ik niet vergeten. De anderen wachten op je. Je moet nu gaan. Adieu lieverd. Kom langs wanneer je in de buurt bent. Adieu, Ariadne. Oh, Deze. Ik vind je geweldig. De factor Ariadne. ...was een spel van Zuin Alexander... ...dat werd vertaald door Kees Broos. Zeus, vader der goden... ...zart de van de boze Zeus niet... ...werd gespeeld door Robert Sobos. Hera, de vrouw van Zeus... ...maar een held moet toch op eigen benen staan? ...door Corrie van der Linde. Poseidon, god van de zee... Om te voorkomen dat hij een dode legende wordt... ...moeten wij hem daar beneden helpen. ...door Sakko van der Maade. Demeter, godin der aarde... Als godin van de vruchtbaarheid vind ik dat jij al wet bent. ...door Eva Janssen. Theseus prins van Athene. Ik ben hier om een opdracht uit te voeren, Ariadne. Zolang die Minotaurus in leven is, zijn er levens van Atheners in gevaar. Was Kees Broos. Ariadne, prinses van Creta. Theseus ik vind je geweldig. Paula Major. Coris, een jonge Athener werd gespeeld door Donald de Makas. En een Atheens meisje en een Atheense jongen... door Gerry Mantel en Marcel Maas. De regie had Leupen.